3 uur. Het NOA-journal. Lise wat Thomas het. De politie in Amsterdam heeft 19 mensen aangehouden... in een groot onderzoek naar illegaal bankieren. De witwassenoperatie werd geleid door de eigenaar van een kapsalon... in Amsterdam-Zuidoost. Zijn zaak was een netwerk van koeriers en bankiers... die betalingen regelden tussen drugscriminelen. Bij invallen werd beslag gelegd op 2 miljoen euro in contanten... twee vuurwapens en 100 kilo amfetamine. De zaak kwam aan het licht bij een onderzoek naar witwaspraktijken... in een wasserette in de Amsterdamse Javastraat. Er is commotie ontstaan over een project van schrijver Ronald Giphart in het VU Medisch Centrum. Giphart liep mee met artsen voor een literair project. In een witte jas keek hij mee over de schouder van de doktoren op de afdeling cardiologie. Vandaag heeft het Amsterdamse ziekenhuis het project tijdelijk stilgezet. Het ziekenhuis zegt in een verklaring dat er opnieuw wordt gekeken naar de voorwaarden waaronder Giphart meeliep. Vorige week werd bekend dat producent iWorks bezig was met een medisch programma... waarbij patiënten op de spoedeisende hulp werden gefilmd. De Oostenrijkse neuroloog Tomé ontkent dat hij vertrouwelijke informatie heeft gegeven... aan een NRC-journaliste over de toestand van Prins Frizo. Tijdens een congres heeft Tomé iets verteld over een standaardbehandeling van een lawineslachtoffer. Volgens de woordvoerder van de arts heeft NRC-journaliste Jannetje Koelewijn... ten onrechte aangenomen dat dat verhaal over de behandeling van Prins Frizo ging. Tomei zegt dat hij nooit over een patiënt praat. Hij omschrijft de werkwijze van Koelewijn als merkwaardig en onethisch. Koelewijn schreef kort na het ski-ongeluk van Prins Frizo een artikel... waaruit kon worden opgemaakt dat de gevolgen zouden meevallen. De hoofdredactie van NRC Handelsblad heeft een externe deskundige gevraagd... om onderzoek te doen naar de kwestie. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft in Zeist een opvangcentrum voor jongeren gesloten, omdat cliënten er niet veilig zijn. Stichting Pixus behandelt jongeren met psychische en sociale problemen. Een inspecteur bezocht vorige week de stichting. In een gebouwtje waar twee jongeren woonden zat een gat in de ruit en lag glas op de grond. Er waren geen begeleiders in de buurt. De jongeren van de stichting in Zeist worden nu opgevangen door de GGZ-instelling Altrecht. In Marienberg in Overijssel is een bronzen oorlogsmonument gestolen. De koster van de gereformeerde kerk ontdekte dat gisterochtend. Het beeld Moeder en Kind is een ontwerp van de Zwolse beeldhouder John Grossman. Het is de derde keer in korte tijd dat in Overijssel een bronzen beeld door dieven is meegenomen. Bij het beeld wordt op 4 mei in Marienberg de dodenherdenking gehouden. Het is onduidelijk of de gietmallen er nog zijn. De maker van het beeld is enkele jaren geleden overleden. Het weer overwegend bewolkt. Lokaal kan soms motregen vallen. In het zuiden mogelijk ook zon. Het wordt een graad of 9. Morgen overwegend droog, maar wel bewolkt. Het wordt dan een graad of elf. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruteken. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Met dit half uur de vraag, hoe voorkomen we nieuwe mauro's? En straks gaat Hildebrand Bijleveld in onze dagelijkse opinierubriek... een appeltje schillen, Hildebrand. Goedemiddag. Een medisch appeltje, hè, vandaag? Een medisch appeltje. Ik wil wel eens weten of er een mogelijkheid is... dat we kwalen kunnen voorkomen met het scannen. Er zijn allerlei commerciële organisaties die dat doen. En eentje ervan die maakt reclame met het feit dat als je bij hun... Uh, Terecht komt dat je dan niet langer hoeft uit te gaan dat je doodgaat aan een herseninfarct, longkanker of een leverkwaal. Nou, dat willen we allemaal. Dacht ik ook. Maar of we dat ook geloven, dat. Dat is, is de vraag, vraag. Goed. Dat straks. Maar eerst het wetsvoorstel Gewortelde Asielkinderen. Vandaag presenteren de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid... een wetsvoorstel voor gewortelde asielkinderen, zo heet dat. Het wetsvoorstel moet een eind maken aan de reeks van persoonlijke drama's... van kinderen die uitgezet dreigen te worden. Ongetwijfeld kent u de namen van Sahar, Mauro en Hevien. Aan de telefoon luistert mee Johan Voordewind. Hij is initiatiefnemer van de wet. Meneer Voordewind, goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer dacht u, er moet een wet komen? Nou, dat werd al bedacht voordat ik uh, dit dossier overnam... namelijk door Eds Anker en Hans Pekman... Die eh, eerste initiatiefnemers zijn geweest van moties en abonnementen. Alleen die hebben het uh, uiteindelijk niet gehaald. Die hebben de wet niet kunnen veranderen. Dus daarom hebben uh, Hans Spekman en ik uh, een jaar geleden uh, dit wetsvoorstel dan maar gemaakt. En uh, ja, we hopen op een uh, goede behandeling in de Kamer en de steun van het CDA. Goed, dan gaan we zo meteen verder over praten. Nu eerst een reportage van Steven Emmens en Matthijs Holtrop... over de verhalen die leiden tot het wetsvoorstel dat vandaag wordt besproken. 74 stemmen... ...tegen uitgebracht en 75 voor. <tie> Vreugde alom bij de asielzoekers. Voor zichzelf en voor hun kinderen. Je moet huilen. Van een geluk van mijn kinderen. 74, 75. In heeft niet gestemd. Ik ben blij. Maar zoals altijd bij regelingen die gebaseerd zijn op de factor tijd... ...vallen anderen buiten de boot. Ook kinderen. Ze is elf jaar... Nederlands is de enige taal die ze kent en ze is een van de beste van haar klas. Volledig geïntegreerd, zou je zeggen. Maar toch dreigt Hevien samen met haar familie uitgezet te worden naar Syrië. Een volledig ver Nederlands kind dat niet kan profiteren van de ruimhartige regeling die in 2006 is getroffen. Het generaal pardon geldt alleen als je tien jaar onafgebroken in Nederland hebt gewoond. Hevien uit Syrië is een van de eerste kinderen voor wie burgers en politici te hoop lopen. Ingeburgerd als ze is, kan ze haar probleem zelf goed uitleggen. Ik zou niet in Syrië willen wonen, want in Nederland heb ik, heb ik al een toekomst. Ik kan Nederlands spreken, ik kan schrijven. Maar als ik naar Syrië ga, moet ik helemaal opnieuw beginnen. Want als ik naar Syrië ga, dan moet ik weer helemaal opnieuw beginnen met leren. En het alfabet daar is zeker heel anders. En dan moet ik ook nog een andere taal proberen te leren. En dan gaat het best moeilijk, want ik, ik word al twaalf. De actie-hevin voltrekt zich volgens een patroon dat we later steeds terugzien. De school komt als eerste op voor het meisje. Ik vind dit niet goed, want uh, ze is hier in Nederland geboren. dus ze woont... Eigenlijk is het gewoon, hoort ze gewoon bij de Nederlanders. Ze kan gewoon goed Nederlands spreken en ze woont hier al heel erg lang in Nederland. En behalve de steun van de eigen school volgen niet veel later burgers en politici... die zich om de kinderen bekommeren. Zoals toenmalig PvdA-kamerlid Hans Spekman. Er moet een afweging gemaakt worden... Tussen enerzijds het belang van die kinderen en anderzijds van wat doe je als je hier een uitzondering van maakt. Kan je dat rechtvaardigen naar andere groepen van mensen? En kan je zeg maar voorkomen dat mensen gaan denken, hey, als ik maar een kind krijg, dan mag ik hier blijven. Dat is een hartstikke moeilijk dilemma. Alleen ik heb mijn keus gemaakt op basis van deze situatie, zeg ik. Ja, drie kleine kinderen die er al heel lang zijn, de oudste elf jaar geleden in Nederland geboren. Ja, daar moet de knoop worden doorgehakt. En dat meisje die is hartstikke sterk, maar staat wel op breken. Spekman trekt zich het lot aan van kinderen zoals Hevien. En trekt daarin op met de Christenunie. Samen dienen ze een motie in. Maar die komt door de val van het kabinet onderin en later liggen. Maar ondertussen wordt het maatschappelijk verzet tegen het terugsturen van gewortelde kinderen massaal. Als in 2010 het Friese meisje Sahar een bekend gezicht wordt. Ik ben gewoon opgegroeid met de Nederlandse cultuur. Ik ken alleen maar de Nederlandse cultuur. Ik weet niet wat Afghaanse gewoonten en. Dat zijn. Ik voel me gewoon een Nederlander, geen Afghaan. Net als bij Hevin begint het verzet vanuit de school waarop het Afghaanse meisje zit. In dit geval het stedelijk gymnasium in Leeuwarden. We'll never give it up. The fight is gewoon een hartstikke lieve, slimme meid. En zij heeft hartstikke hoge cijfers, ook op Nederland. Allemaal negen. Zouar... Op een proefwerk in 10 Sahar is gewoon de beste en ze is hier al meer dan 10 jaar en ik vind niet dat je mensen dan nog terug kan sturen. Het verhaal van Sahar komt harder binnen bij de mensen dan dat van Hevien, omdat het leven voor een vrouw in Afghanistan in niets lijkt op dat in Nederland. Ik ben dan echt bang dat ik dan helemaal niet naar school kan gaan. Want, en je hoort ook wel eens dat er uh, van die gasaanvallen of dat soort dingen op, scholen, op meisjesscholen worden gepleegd. En ik wil niet, als ik hier al zo lang ben en al zo... erg hard hier gewoon kan studeren en bereiken wat ik wil... en dan ga ik daar terug en dan heb ik daar gewoon helemaal niets meer. Nederland is in rep en roer over het dreigende lot van het Afghaanse meisje... dat na lange tijd toch mag blijven. Niet veel later ontploft opnieuw een dossier. Ja, ik voel me hier in Limburg echt helemaal thuis. Maar de minister vindt van niet. Die stuurt mij terecht naar Angola. Het is 2011. De Angolese jongen Mauro is volledig ingeburgerd in Nederland... maar moet weg van minister Leers. Er ontstaat een politieke rel die het CDA tot op het bot verdeelt... En de uitkomst is voor niemand echt een happy end. Mauro Manuel uit Eindhoven krijgt geen permanente verblijfsvergunning. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dat vandaag besloten. Hij kan nog wel een studentenvisum aanvragen... maar het is niet zeker of hij die procedure in Nederland mag afwachten. En daardoor staat Mauro op dit moment met lege handen. De zaak Mauro zet het lot van gewortelde kinderen helemaal op de agenda. Er duiken verhalen op van vernederlandse jongeren... die wel terug moesten naar hun vaderland... Zoals de 18-jarige Ari. Je moet hier heel veel dingen zelf doen. En als je niet hebt, dan heb je het gewoon niet En dan heb je niet even iemand die je helpt. Dan heb je niet de regering die wat voor jou doet. Je hebt hier geen uitkering. Je hebt hier... Je weet het veel. Je hebt gewoon normale dingen. Wat eigenlijk gewoon normaal zijn voor de mensen, heb je hier niet. Ja, en dan, dan wordt het echt een avontuur. Een schrikbeeld dat met de afloop van de kwesties Sahar en Mauro... een realiteit bleef. Want met dat duo hield het niet op. We kregen de Alkmaarse Josef uit Afghanistan, waarvoor de hele stad zich inzette. Hoeveel handtekeningen heb je aan? Nou, thuis heb ik er 1700. Uh, Zo. En, nou, ik denk dat we nou al boven de 2000 zitten, ruim. En Mansoor Azimi uit Utrecht. Het jongetje woont al sinds zijn geboorte in het asielzoekerscentrum... en wil niet terug naar Afghanistan. Want daar in uh, ons eigen land is er oorlog en dan gaan ze allemaal doodmensen maken... Deze, maar ook andere voorbeelden krijgen een gezicht in een spotje van Tovik Dibi... die een eigen campagne begint. Ik ben uitkeringstrekker. Ik ben op je baan uit. En ik kost jullie alleen maar geld. Maar deze opzet wordt niet gewaardeerd door de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid... omdat het woord pardon wordt gebruikt. En dat ligt gevoelig bij het CDA. En daarmee zijn we weer terug in de harde politieke werkelijkheid in de Haagse Kaastel. Ik ben een gelukzoeker. En de telefoon heeft meegeluisterd Joel Voordemind, Kamerlid van de ChristenUnie. En met de Partij van de Arbeid zijn de, deze beide partijen de initiatiefnemer van de wet. Meneer Voordemind, opnieuw goedemiddag. goedemiddag. Vanmiddag is uw wetsvoorstel gepresenteerd in Den Haag. En uh, daarbij werd ook het uh, advies van de Raad van State openbaar. En die is nogal kritisch op uw voorstel. Had u dat verwacht? Ja, daarvoor, wordt, uh, daarvoor is de Raad van State ook in leven geroepen... om te kijken of uh, wetsvoorstellen juridisch haalbaar zijn. Juridisch uh, goed in elkaar steken. Alleen ons voorstel uh, gaat... Uh, breder ...dan wat juridisch haalbaar is. Um, kijk, De Raad van State zegt, je zou het discretionair... ...dus per geval bij die minister kunnen neerleggen. Maar wat je ook in de reportage hoort... ...is dat het ene kind het wel heeft... Een ...leuk verhaal heeft, leuk gezicht heeft... ...slim is, zoals een meisje Zahar... Uh, maar het andere kind het misschien niet redt... omdat hij niet zo assertief is, niet zo uh, leuk voor de camera... zijn verhaal kan vertellen. En van die willekeur willen we dus af. En daarom hebben we vanmiddag ook het wetsvoorstel gepresenteerd... Ja. met de reactie uh, op de kritiek van de Raad van State. Maar de Raad van State zegt bijvoorbeeld, het is oneerlijk... want er zijn al heel veel kinderen, die zijn wel vertrokken. Uh, die, waren ook, uh, die mochten hier ook niet blijven, die zijn gegaan. Anderen die zijn gebleven en die zouden dan misschien... nu definitief mogen blijven. Daar zit iets oneerlijks in. Ja, maar dat hou je natuurlijk altijd. Op het moment moet je een wet laten ingaan. En uh, dat betekent dat het altijd... Ergens een grens getrokken moet worden, hadden we ook met het generaal pardon. Dit is uh, nogmaals niet een algemeen pardon, omdat we echt hier de overheid ook aanspreken op het uh, nalatigheid uh, zijn en, en het overschrijden van haar eigen periode voor het behandelen van de asielaanvraag. Dus het moet ook de overheid te verwijten zijn uh, dat ze in gebreken is gebleven. En daarom zeggen we, op het moment dat dat zo lang duurt, dat hele proces... het kan ook niet zo zijn dat je illegaal hier naartoe komt... en dan maar denkt, als ik acht jaar in Nederland ben, dan red ik het vanzelf. Nee, je moet dus in procedure zijn geweest... en het moet ook aan de overheid te verwijten zijn... dat je zo lang in Nederland hebt moeten wachten. Nou, als dat langer dan acht jaar duurt... dan vinden we, de Partij van de Arbeid en de ChristenUnie... dat dat dan onfatsoenlijk is om deze kinderen die zo hier geworteld zijn... Die dan nog terug te sturen. Ja, de Raad van State zegt ook, door het over zo'n lange periode te hebben... en ook een beperkte periode, eh, moedig je mensen aan om procedures te rekken. Hoe gaat u dat voorkomen? Ja, omdat wij eh, dus heel duidelijk in het wetvoorstel hebben gezet... dat je één, de procedure niet mag frustreren. Dus het kan niet zo zijn dat je inderdaad maar weer alles uit de kast haalt... om eh, toch nog maar weer een half jaar of een jaar eh, te rekken. En aan de andere kant moet het ook de overheid te verwijten zijn. Nou, dat heb je zelf niet in de hand, want de overheid maakt dan fouten, aantoonbare fouten. Tegelijkertijd kan het in het proces zo zijn dat bijvoorbeeld een oorlog uitbreekt in Syrië op dit moment. En dat kan inderdaad een vertraging betekenen van het proces. Want dat betekent dat je bijvoorbeeld tijdelijk een vergunning kan krijgen totdat mogelijk die oorlog stopt. Alleen het rekt wel de hele procedure. En dan kan het leiden dat je langer dan acht jaar hier bent. En voor een ouder of een volwassen is dat niet zo heel erg. Want die heeft nog een hele uh, geschiedenis in zijn land van herkomst. Maar sommige van hun kinderen zijn hier geboren en kennen niks anders dan de taal hier in Nederland... en uh, hun vriendjes in Nederland en zijn klaar om straks hier de arbeidsmarkt op te gaan. Ja. Heeft het ook niet iets willekeurigs als je straks zeven jaar hier in Nederland uh, geweest bent, heb je gewoon pech gehad? Nou, nou ja, dan blijft natuurlijk altijd nog die discretionaire bevoegdheid. De minister kan altijd nog naar randen van de wet kijken, dat doet hij nu ook. Alleen wij wilden juist die onzekerheid voor de ongeveer 800 kinderen... Uh, die nu niet weten waar ze aan toe zijn en die maar van de goedheid van de minister afhankelijk zijn of ze er wel of niet mogen blijven. Daar wilden we vanaf. We wilden een eenduidige norm, uh, een rechtszekerheid voor al die kinderen. Want uh, nogmaals, discretionair is bedoeld voor uitzonderlijke ja. gevallen, voor en individuele en gevallen. En afgerond is dan veel, gaat het om zegt een u. Afgerond, afgeronde groep. Ja. Wanneer uh, praat de Tweede Kamer erover? Nou, we zijn op dit moment midden in, de, in het congres en symposium uh, uh, waar we de kritiek uh, proberen te pareren van de Raad van State. En dit gaat vandaag naar alle Kamerleden. En die kunnen schriftelijk erop reageren als eerste. En dan krijgen we een, een plenaire afronding, zoals dat heet. En dan er gestemd worden. Maar wordt dat voor ook... de zomer, denkt u, ja? Ja, we willen de vaart achterzetten. Juist omdat het om deze kinderen gaat die in afwachting zijn... Uh, willen we het voor de zomer behandeld hebben. Oké, okay, Johan Voordewind, Kamerlid voor de ChristenU. Dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Dagboek Griekenland. Als Griekenland alles daaraan doet...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 De Nederlandse Roos Mavrikoe, Zevenhuizen, woont met haar man en twee kleine kinderen in Griekenland. Wat merkt zij van de bezuinigingen en het dreigende faillissement van het land? Roos houdt voor dit is dag een dagboek bij. Vandaag deel 2. Vrij vertaald is dit Grieks voor waar moet ik het geld vandaan halen? Geef mij werk om alles te kunnen betalen. Dat is een veelgehoorde uitspraak. Ook mijn man hoor ik het regelmatig zeggen. En terecht. Het liefst wil ik 101 misverstanden aanpakken. Want oh, wat bestaan er verkeerde beelden over Griekenland, de Griekse bevolking en de miljardenhulp. Ik zal me beperken tot onze eigen situatie, maar niet voordat ik dit gezegd heb. Als de crisis bij de eerste signalen anders was aangepakt... dan was de situatie naar mijn mening nooit zo uit de hand gelopen. Meer tijd om bepaalde hervormingen door te voeren en de leningen tegen een meer behapbare rente. Dat had al enorm gescheeld. Ook wordt er over al die grote bedragen gepraat alsof het giften zijn. Het is weer een extra schuld, waardoor we nog verder in de modder zakken. Puna taverone. Waar moeten wij het geld vandaan halen om alle nieuwe of hogere rekeningen te betalen? Wij proberen geld te verdienen met een eigen hotel en een schoonmaakbedrijfje. Er ligt bij ons op de keukentafel al een poosje een elektriciteitsrekening. Waar een bedrag aan is toegevoegd voor onroerend goed. Voor 19 februari te betalen. Maar hoe moeten we dat doen? Het is dus ook niet gelukt. Puna taverone. Het grote carnavalsweekend staat voor de deur. Op Skiros wordt het op een hele bijzondere en traditionele manier gevierd. Toen ik hier net kwam wonen, zat ons hotel vol dit laatste carnavalsweekend. Voor de duidelijkheid met Grieken. Al weken van tevoren rinkelde de telefoon. Het is bijna zover en er is nog geen telefoontje geweest. Geen één. Mijn man Nikos probeert mij er thuis niet mee te belasten. te zorgen. Heel lief natuurlijk, maar ik zie alles. Het hotel is leeg. Geschrokken ben ik niet. Ik had het immers al verwacht. Wel schrok ik toen hij toegaf dat we ons schoonmaakwerk bij het vliegveld misschien kwijtraken. Dat is ons enige beetje vaste inkomen. We kunnen bij de pakken neer gaan zitten en aan het einde van het vorige jaar zaten we er ook echt doorheen. Ik weet nog dat ik een aantal dagen alleen maar kon huilen. Het moment dat ik smorgens mijn ogen opendeed kwamen de tranen. Als jonge ouders ben je in zo'n situatie behoorlijk kwetsbaar. en zijn de zorgen die we in het nu en voor de toekomst hebben ontzettend groot. Toch zijn we echte doorzetters. Hoewel ik de verslagenheid om mij heen heel goed begrijp. Wij blijven alles op alles zetten om het hier te redden. Hoe moeilijk het nu en de komende periode ook zal zijn. Wij horen hier. Ons gezinnetje is hier thuis. Het dagboek van Roosma Frikou Zeverhuizen vanuit Griekenland. met Black and White America. Wie schildert er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag journalist Hildbrand. Bijlevuild, Hildbrand, jij wilt het hebben over een bodyscan. Wat ja, is een bodyscan? Ja, nou, dan ga je door zo'n MRI-geval. Die maakt een heel mooi plaatje van je hele lichaam van top tot teen. Je hersenen, alles kun je doen. En dan weet je precies waar eventueel er een ongemak, een vuiltje zit in je lichaam. Ja, nou. Mooi toch? Prachtig. En dus is er een hele groep, wall of fame, maar liefst... mensen die dit commerciële bedrijf, Pliescam bijvoorbeeld, aanbevelen. Op de televisie zie je Ernst Daniel Smit, maar ook Ed Nijpel zit in de rij... Angela Groothuizen en wie nog meer? Bert van der Veer. En wat zeggen die? Ik lees even meneer Bert van der Veer... terwijl hij zijn pijp opsteekt. Ja, <lacht> zo staat het op de website. Ja, ja, ja. Er zijn wel duizend dingen waar je dood aan kunt gaan... maar ik denk niet langer dat ik dood ga aan een hersenenvark... longkanker of een leeuwenkwaal. En dat denk ik omdat ik kennis heb gemaakt met, inderdaad, Priesken. Nou, we hebben aan de telefoon Eddie van Heel van Priesken. Goedemiddag, meneer van Heel. Goedemiddag, hallo. Hildebrand heeft wat vragen. Ja. Meneer van Heel, klopt het wat meneer Bert van de Veer zegt? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat, uh, dat de quote zoals hij dat uh, vermeldt, klopt niet. Zoals uh, u dat vermeldt, even voor de goede orde. Het staat op uw website met een fotootje van een pijprokende meneer Bert van der Veer. Ja, dan beginnen we me al meteen goed, want dan moet ik inderdaad de quotes na gaan kijken. Dat en kunt is u zo doen? Dat... Priescan.nl. Ja, U is... klikt u even dat... aan terwijl we praten. En dan staat er nog iets boven, boven die pijprokende meneer Bert van der Veer, een heel mooi tekentje van het kankerbestrijding Koninklijk Willeminafonds. En daar staat Priescan doneert van iedere total body scan een percentage aan KWF, de kankerbestrijding. Je doet ook nog iets goeds. Ja. Vindt u dat niet een beetje gek? Nou, ik, ik, ik zou nog heel even het eerste eerst in willen gaan. Het uh, punt van, uh, van Bert van der Veer. Het is natuurlijk niet zo dat hij, als hij op dat moment een scan krijgt... dat hij weet dat hij in ieder geval niet doodgaat aan die, aan die, die kwalen. Dus wat dat betekent, wat hij zegt, is niet, ik, klopt op dat moment... maar het klopt natuurlijk niet voor hem over een bepaalde periode. Dus ik, ik zou het na moeten gaan, maar als vindt het zo'n dan is dat ja. niet correct. Dus u vindt ook dat dat misleidend is? Nou, ik vind, ja, inderdaad, die quote klopt niet zoals hij hem daar stelt. En zoals wij ja. die dus op de website hebben gepubliceerd... Heel goed. Nou, dat is al ja. één puntje. En dan het ja. tweede puntje is dit. Nou, hoeveel kost het nou, zo'n Total Body Scan? Uh, dat ligt, ligt aan het programma. We hebben een, uh, je hebt een, een standaard basisprogramma. Alleen wat wij doen is dat wij met iedereen... Nou, een hoeveel bedoel... kost dat ongeveer? Mm, iets onder de duizend euro. Iets onder de duizend. En met je partner krijg je een tientjes korting, heb ik gezien. Ja, klopt. Nou, wie kunnen dat betalen, denkt u? Ik denk dat, uh, dat dat de best een grote groep is die dat zou kunnen betalen. Uh, ja. naar, nou ja, als je kijkt naar, naar zeg maar de, de samenleving en het feit dat wij niet niet jaarlijks een cheque doen, maar bijvoorbeeld één keer in het drie jaar, uh, dan hebben we het over 300 euro per jaar. Uh, als je kijkt dat iemand die, uh, die zeg maar in uh, per persoon? Nee, die, ja. ja, ja, per persoon. Maar iemand ja. die een pakje, een pakje per dag rookt, die is gewoon zo'n 900 ja, euro per jaar kwijt. Dat is een goede wij. Ja. Maar goed, laten we eens vooropstellen dat met de gemiddelde premie van hoeveel betalen mensen voor hun eigen 200, komt er nog eens 100 bij, willen we bij u dit jaar ook nog eens een bodyscan kunnen doen. Nou krijgen die mensen bij u een scan en wat gebeurt er dan met de gevolgen van die scan? Nou, in feite is het zo dat een zorgpremie zit ongeveer op 100 euro. Ik denk geen 200 euro voor de meeste mensen. Dus dan is het zelfs het uh, dubbele wat je dan. En, ja. en bij ons gaat het, nou ja, maar bij ons uh, ga je ongeveer zo één keer in de drie jaar zou je dat willen, maar dat is het advies bij een bepaald ja. leeftijd. De risicofactoren is het één keer in de drie jaar, is het 300 euro per jaar. Dus dat is ook geen 100 euro per maand. Uh, maar wat er gebeurt is dat op het moment uh, de, de onderzoeken worden gedaan door specialisten. Uh, die specialisten die hebben een uh, die, die, die, die bekijken alle onderzoeken en geven advies daarop. Uh, en daar zit een NASA-team naast... die op het moment dat er eventueel wat ontdekt wordt... Uh, mensen kunnen begeleiden in het systeem. Ja, wat, wat, wat bedoelt u met begeleiden in het systeem? Dan ga je dus naar het ziekenhuis, of niet? Nou of ja, naar de dat huis dat dat, Ja, als, de kansen, als we bij iemand een tumor vinden... Dat die, dat, dan moet hij inderdaad verder behandeld worden. Dus dan gaat hij ja. via het huis, dan gaat hij naar de, naar, naar, de, naar de onkoloog. Ja, dus met andere ja. woorden... mensen met een hoog inkomen die zijn de enigen die dit kunnen betalen. Het is niet voor niks dat meneer Jappin, Sandra Remer, Angela Groothuizen, Ben Kramer, John de Wolf allemaal bij u... Dat aanbevelen. En dan vervolgens, als dan de dus de rijken kunnen naar u toe... en vervolgens met de diagnose die u stelt... kunnen ze vervolgens de publieke gezondheidszorg in... en dan betalen we de gevolgen voor hun met z'n allen. Nou ja, ik vind dat op het moment dat, dat, mensen, dat bij mensen iets geconstateerd wordt... hebben ze gewoon het recht om behandeld te worden. Dus of dat nou bij ons is of er ergens anders iemand een, een tumor heeft... of een te hals te dan wordt die behandeld. En inderdaad is het zo dat wij dat betalen. Mensen hebben ook bij hun eigen onderzoek betaald... Uh, dus nou, bent moment, u het met we... me eens, meneer Van Heel, dat het privilege is voor de rijken? Die hebben hier toegang toe. En terwijl we met de allen, arm of rijk, lage inkomens of hoge inkomens... daar vervolgens voor de, vo voor de volge, uh, gevolgen op draaien? Nou, dat, ben ik, dat zei ik net al, dat ben ik het niet mee eens. Want ik krijg oh. genoeg mensen in de, in de samenleving die, die niet zoveel verdienen. En pak je per dag roken en bijna 2000 euro per jaar verroken. Uh, en wat ik net zei, het is, we hebben onderzo de onderzoeken beginnen bij hmm. 400 euro uh, tot 1000 euro preventief. Je hebt een volledig onderzoek van 495 euro. Op het moment dat je dat ja. deelt, het, het, het jaar, kom je nog op een veel lager bedrag. Maar met, met, met, we praten in de gezondheidszorg over toenemende kosten... en het lijkt erop dat de mensen met veel een hoger inkomen... een makkelijker toegang hebben tot die publieke gezondheidszorg... doordat zij het geld hebben om uw soort commerciële testen te doen aan anderen. De persoon anderen. waarmee u belt heeft tijdelijk geen bereik. Nou, maar, dat is jammer. Dat is duidelijk. <lacht> Misschien dat hij net door de scan heen ging. Nou, de brand, dat ja, hier, ik denk nog dat, nog even... dat hij ging door de scan heen Wat we kunnen concluderen is dat ook meneer Van Prieskent toegeeft... Hè, dat hij dus... Uh, onjuiste voorlichting doet op zijn pagina... dat hij die terughaalt over de komende dagen... En dat zullen we even volgen met okay. zalen. Oké, dankjewel. Beideveld. En daarmee zijn we uh, plotklaps aan het eind gekomen van Dit is de Dag voor Vandaag. Ik verwijs u nog even naar onze website, dag.nu. Daar kunt u reageren of iets teruglezen of terugluisteren. Uh, het betekent niet dat de radio afgelopen is, want de radio is nooit afgelopen. Zometeen villa VPRO met Geo Komsche. Goedemiddag. Ja, hallo Thijs. Wikileaks heeft vanmiddag weer eens spannende e-mails gelekt. Miljoenen zelfs. En dit keer van het uh, Amerikaanse inlichtingenbedrijf Stratfor. En zij verzamelen en verkopen politiek gevoelige zaken. En één uh, tipje van de sluier. In een van die e-mails adviseert CEO George Friedman een analisten die bij een Israëlisch informant informatie moet inwinnen... over de gezondheidstoestand van Hugo Chavez, Dat is de president van Venezuela. En dan schrijft hij... Je moet de controle over hem krijgen. Controle betekent financiële, seksuele of psychologische controle. En daarover spreken wij met internetjournalist Francisco Van Jolen. Maar nu is het nieuws met Lieselotte Thomassen. Radio 1.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 Bij een schietpartij op een middelbare school in de Amerikaanse staat Ohio... zijn zeker vier leerlingen gewond geraakt, melden lokale media in Ohio. Eén schutter zou zijn opgepakt en tweede zou nog voortvluchtig zijn. De omgeving en andere scholen in de buurt zijn afgesloten. De Oostenrijkse neuroloog Tomei ontkent dat hij vertrouwelijke informatie heeft gegeven... over de toestand van Prins Frieso aan een journalist van de NRC. Tijdens een congres heeft Tomei het verteld over een standaardbehandeling... van een slachtoffer. Jannetje Koelewijn van de NRC zou ten onrechte hebben aangenomen dat dat over de behandeling van Prins Frizo ging. En een bange inbreker heeft zelf de politie gebeld... vanuit het huis waar hij aan het inbreken was. De bewoners van het huis waren wakker geworden en gingen de man achterna. De inbreker van 27 uit Utrecht sloot zich op in de badkamer. De politie heeft de inbreker bevrijd en meegenomen naar het politiebureau. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1, VPRO.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 En moet er wel een wettelijk pardon komen voor jonge asielzoekers... die door ellenlange procedures stevig in Hollandse bodem geworteld zijn? De Raad van State vindt zo'n wet onnodig en oneerlijk. Luister na vier uur wat ons panel schuld en boete over deze zaken te melden heeft. En daarvoor CDA-kamerlid Kuskun op de Bres voor Internationale Mensenrechten. Metropolis Radio onderzoekt nationalisme wereldwijd en cultuurredacteur... Anton de Goede over een museum in opperste verwarring. Wilt u reageren? Doe dat dan vooral. Villa-VPRO.nl Dit is Radio 1. Villa-VPRO. Sinds middernacht is klokkenluiders site Wikileaks weer bezig... met het online zetten van heel veel documenten. Maar liefst 5 miljoen gelekte e-mails van het spionagebedrijf Stratfor. En Wikileaks is die dus aan het publiceren. Vanmiddag om 1 uur Nederlandse tijd gaf Wikileaks-oprichter Julian Assange... een persconferentie over de nieuwste onthullingen van zijn site. Bij ons in de studio internationalist Francisco van Jolen. Francisco, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, jij hebt al de kans gezien om er een blik in te werpen. Wat zijn nou de meest opvallende dingen die gepubliceerd zijn? Uh, nou ja, eigenlijk waar het, wat ik het, op zich, er zijn nog geen dingen waarvan je zegt... je valt van je stoel, zet alle persen stop, want uh, de, de wereld ziet er nu anders uit. Maar eigenlijk net zoals bij die kabels krijg je een beeld op een heel andere wereld. Een uh -huh. wereld waarvan je misschien wel vermoedt dat die bestaat en hij blijkt te bestaan. Zeg eerst even dat thread Wat is dat voor bedrijf? Want een spionagebedrijf uh, uh, klinkt... Bizar. Ja, het wordt wel genoemd de particuliere CI Een schaduwversie van de CIA. Uh, zo zien ze misschien zelf, zichzelf ook. Het is een inlichtingbedrijf. Bedrijven huren dat in om dingen te doen, bijvoorbeeld wat naar boven komt... Coca-Cola huurt hen in om eh, onderzoek te doen naar de activisten van PETA... dat is de dierenrechtenorganisatie in de Verenigde Staten... hoe actief die zijn in Canada, eh, wat ze daar al uitspreken... met zoveel ze zijn, wat hun banden zijn met de Amerikanen... wat hun werkwijze is, en dan zou je zeggen... nou oké, okay, dat doen ze dan, dat valt, valt dan misschien nog... Hè. dan zou je kunnen zeggen, dat is al een beetje raar dat ze dat doen... maar goed, dat doen ze dan nog, maar wat zie je? Stratford, waar haalt hij zijn informatie vandaan? rechtstreeks bij de FBI, waar, die, waar ze toegang hebben tot vertrouwelijke informatie. En zij krijgen dat gewoon overhandigd. En ze leveren dat vervolgens door aan Coca-Cola. En uh, ja, wat moet dat bedrijf daarmee? Wat heeft dat bedrijf, weet je wel, de FBI, dat zijn diensten die worden ingeschakeld om ons te beveiligen. Mm -hmm. Ja, niet om Coca-Cola te beveiligen en nee. niet om die voordeel ten opzichte van legitieme dierenrechtenactivisten uh, ja. te hebben. En dat is eigenlijk het beeld wat je voortdurend ziet. Ze, ze rommelen in de marge en dat is ook de belangrijkste kritiek. Wat hebben zij hebben blootgelegd? Ze zeggen van, we hebben wat zie je na... Uh, de financiële wereld na het na de, de leger. He, je zag in de Blackwater in de Verenigde Staten dat je daar een privéleger had Zo dat veilig, opereerde. Dat is ook een beveiligingsdienst. Ja, en een heleboel mensen vermoorden, allerlei ellende. Nou, je ziet dat met spionage ook gedaan. Het is ook geprivatiseerd. En dat heeft allerlei gevolgen. Wat heeft het voor, voor gevolgen? Dat bedrijf is er alleen maar uit op winst te maken. Mm -hmm. Dus wat doen ze? Ze leveren de rapporten waarvan zij denken dat de opdrachtgever er gelukkig mee is. Want die betaalt ervoor, die moeten er blij mee zijn. Dus en op, dat is wat anders dan de De waarheidsgetrouwheid van die rapporten zegt het niet. Ja, een dan? ambtenaar kan zeggen: ja, sorry, ik heb niks kunnen vinden. Maar als je een bedrijf een opdracht krijgt, die zegt, niet, ja, die zegt van uh, ik heb niks kunnen vinden... dan krijg je volgende keer die opdracht niet meer. Dus, ja. En wat zag je dan? Dat ze bijvoorbeeld, zij waren lui, die in al die rapporten Al-Qaeda heel belangrijk maakten. Terwijl mensen op, andere mensen ook zeiden, ja die Al-Qaeda stelt in die hele Arabische wereld niet zoveel voor. Ja. Dat is wel een organisatie. Maar door hun werd die echt neergezet als iets, maar, nou, een maar, van de belangrijkste dingen. Maar nu ligt het op straat. En Teletext meldt zelfs in een eerder bericht uh, uh, dat ze methodes hanteren als omkoping en dat soort zaken... Hun hele methode en hun, de inhoud van hun winkel ligt op straat. Ja. Wat gaat dat voor gevolg hebben voor zo'n bedrijf? Als Coca-Cola kijk je de volgende keer toch wel uit dat je ze inhuurt? Dat zou zomaar kunnen, ja. En ze liggen in ieder geval, het is natuurlijk... Je kijkt als spionageorganisatie, wat is het belangrijkste wat je doet? Je bronnen beschermen. Hè, waar werd Wikileaks op aangevallen? Dat constateren ze, ze nu ook, constateren ze ook een beetje, Sardonisch. Ja. Wij kregen het, hè, tegen ons werd gezegd, jullie brengen die mensen in gevaar. Nou, wat zie je? Dit bedrijf mensen in gevaar, want... De, de spullen zijn niet goed beveiligd. Ja. Iedereen kon erbij. En je hebt kans dat ze veel meer uh, organisaties meesleuren. Want je zegt zelf al, uh, het is duidelijk geworden dat ze een in informatie betrekken, onder andere van de FBI. Dat ze klanten hebben als Coca Cola. Ik bedoel, er komt natuurlijk een hele stapel, met name van klanten die komen eruit. Die kwetsbaar zijn nu. Ja, en allerlei rare dwarsverbanden. Daar is WikiLeaks natuurlijk ook altijd erg sterk in. En je ziet dus allemaal, wat ik al zei: lui van de FBI. Die ja, werken. Een, een, de vicepresident van Stratfor... is iemand die werkte bij de uh, diplomatieke beveiliging inlichtingendienst. Uh, die, daar komt nu een mailtje naar boven dat hij zegt: Het is toch erg. Hij biedt zijn verontschuldiging aan iemand aan dat wij een Iranier eerder geloven dan een Jood. Nou, dat ja. zijn toch niet de fijnste opmerkingen die je kan bedenken in dat soort mails. Ja, ja. Um, er zit wel meer racistische taal in dat, soort, uh, in, in, in, die, in, in dat soort communicatie. Maar je ziet ook dat er Goldman Sachs-figuren overal rondlopen. En dat is eigenlijk wat bij mij een beetje naar boven kan. Bij Goldman Sachs zie je met de financiële crisis. Dat zijn de deels de veroorzakers van de financiële crisis. En wat zie je vervolgens? Dat ze overal in de regeringen over de hele wereld ja. betrokken kleden ze sleutelposities. Ze worden ook, hè, lui, gaan bij een bank vandaan... en worden politicus. En gaan vervolgens samen de financiële crisis oplossen. Ja, ze... En diezelfde lui komen nu in de spionage. Jij ja, zei net dat Stratfor... Hè? Dat, die hebben mensen in gevaar gebracht... of brengen mensen in gevaar, want de boel is niet goed beveiligd. Iedereen kan erbij, maar hoe, dat weet je toch niet? Stratfor heeft gezegd, wij zijn gehackt in december. Ja. Uh, we weten niet precies door wie, maar wel vermoedens. En dat wat toen uh, gehackt is... waar de mensen toen bij konden... dat heeft Wikileaks nu in handen. Dus daar komt het vandaan. Ja. Dat is, ze proberen het natuurlijk ook een beetje te doen... alsof er niet zoveel aan de hand is. Hè. Dat, is ook control, ook dat is bekend te maken, ja. want dat staat in de mails dat ze dat moeten doen. Uh, dus dat is, uh, maar uh, er is een hackgeplay hack bij dat bedrijf door Anonymous. Dat is een groepering van hackers. Ja. Uh, een soort, meer een soort vlag waar je je onder kan scharen... dan dat het een groepering is. En uh, uh, die, dat was op 24 december. Dat baarde toen vooral opzien... omdat zij ook allerlei creditcard-informatie hebben ontrokken bij dat bedrijf. En daar cadeautjes van zijn er gaan uitdelen aan het Rode Kruis. Aan allerlei goede doelen hebben ze geld gegeven. Op gel was, daar kwam ook veel kritiek op, op die, op die stunt. Maar goed, dat trok de stunt. En wat bleek, ondertussen hadden ze dus ook nog 500, 5 miljoen mailtjes meegetrokken. En ja. daar kon, die komen nu naar boven. Nu zijn allerlei organisaties kwetsbaar door deze actie. Maar die Julie die Assange, die geeft zelf die persconferentie, die hangt ook een, hoop een stapel aanklachten boven zijn hoofd. Ja. Is dat nou handig van hem om dat te doen? Nou ja, of is, hij is moet dat voor bekijken, zijn geloofwaardigheid? Ook, in, in, dus nu in anderhalve week uh, wordt beslist of die uitgeleverd gaat worden aan, uh, aan Zweden. A, aan Zweden. En, op uh, verdenking uh, van, van een en, ja, he, van en van dat brengt je nu ja. ook weer naar voren. Hè? Dat wij tijdens de persconferentie ook zo zeggen. Wat zie je? Uh, een van de strategieën van dat bedrijf is om mensen seksueel in te zetten. Hè? Dus om met behulp van seks informatie los te krijgen. Hm. En voor wie werkt Stratfor ook? De Zweedse ja. regering. Al, oh, maar zo probeert Assange die link te leggen. Ja, dat wordt nu een beetje gespeeld. Hij was er zelf boos over dat dat zo gespeeld wordt. Ja. Eh, er was een Zweedse verslaggever die, zei, die stelde een vraag tijdens de persconferentie. Assange zei, met jullie praat ik niet, want jullie schrijven alleen maar smerige verhalen over ons. Dus ja. het loopt nogal hoog op. Maar er is wel, ja, de, de, de Spaanse uh, vertegenwoordiger die aanwezig was bij, op de persconferentie... zei ook ja, ze gebruiken dus seks. Nou ja... Uh, we kunnen het niet bewijzen, maar ja, het is wel een van hun methodes. En natuurlijk in die affaire, waar is Assange bang voor... dat hij wordt uitgeleverd naar Zweden, niet omdat hij bang is voor Zweden... maar vervolgens dat hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten... om daar te moeten getuigen tegen Bradley Manning... die nu voor de krijgsraad verschijnt, of dat hij zelf vervolgd wordt... als hij nou slim is, dan hield hij wat informatie over Zweden ach, in zijn mouw... om hun onder druk te kunnen zetten van... Joh, als jullie mij uh, gaan vervolgen in jullie land, dan weet ik nog wat van jullie. Ja, dit is het verhaal wat verteld wordt in een uh, in Zweedse krant... en dat is ook het verhaal wat bijvoorbeeld in de Australische krant heeft geschreven... Dat, dat hij dat aan het doen is. En hij noemt dat een, een, een, een, een smaadcampagne. Ja, hij zal wel gek zijn als hij het niet deed. En hij zal nog veel gekker zijn als hij, hij het zou geget. zeggen. <laughs> de komende dagen heeft hij beloofd dat er extra informatie naar buiten komt. Dus we, okay, we, we blijven het volgen. Francisco van Joden, internetjournalist, Dankjewel. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land... Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo, Nederland. Hallo, Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis. Tijd voor Metropolis Radio. Kent u dat gevoel? De hele dag wordt het ene na het andere treurige nieuwsbericht over u heen gestort, zoals het volgende bijvoorbeeld. De global economy has entered a dangerous new phase. The recovery has weakened considerably. Bij sommige mensen ontwaakt door die ontembare stroom ellendig wereldnieuws een diep verlangen. Ze willen eigen grond onder de voeten, overzichtelijke grenzen, een eigen plekje op deze aardbodem. Ze willen een eigen natie. Dat is hun droom, hun reddingsboei tegen de toenemende globalisering. Daarom staat Metropolis deze week stil bij deze nationalistische dromers. En we beginnen vandaag over de grens, de provinciegrens wel te verstaan. Die van Friesland met de rest van de wereld. Ook daar hebben ze hun droom, ontdekte Gerrit Kalsbeek. Ik hoor van Friesland. Ik hou van Friesland. Ik hou van, van Friesland. We zijn hier in Leeuwarden. Mijn naam is Tjubbe Brengman... Ik ben 33 jaar, vader van twee kinderen en we zijn hier op het partijbureau van de Friske Nationale Partij in ja, ja, Vanuit hier wordt alle partijwerkzaamheden worden verricht. Oh, het nationale ideaal dat we gewoon erkenning krijgen als volk. Als Frizen, we hebben, hebben totaal niks. Een ideaal van een eigen staat of zo, uh, wat uh, altijd de gedachte is. Wij willen gewoon dat onze cultuur, onze identiteit, dat die gewaarborgd blijft. Uh, en dat staat nationaal voor natie, is eigenlijk een volk. En wij zijn een volk, en daar zijn we trots op. Maar dat is allemaal erkend? Ja, het is erkend op papier. Maar de praktijk is natuurlijk heel anders. En hoe vaak moeten wij nog aanpassen? Ik had het nog in, uh, in Drachten, toen was ik uh, bij een kliniek... En, uh, uh, dan kom ik bij de receptie en dan uh, uh, uh, vraag ik gewoon in, in het Vries vraag ik wat nou alles. En dan wordt er tegen mij gezegd, hou nou alsjeblieft eens op met dat ver, uh, vers, verschrikkelijke Vries. Dan ben je gewoon in Drachten, als klant en alles en dan word je zo behandeld. Nou, dat is de, de, de, dan kan je wel op papier zeggen van het is gelijkwaardig. Het is niet gelijkwaardig. Dus daar is altijd nog veel strijd voor te voeren. Voor mij is het woord het nationalisme Het is ook een beetje achterhaald op een of andere manier. Ja, wat de achterhaald. De natuurlijk... de, de, de, we zitten in één grote wereld. En, en we zijn allemaal mensen. Nou, en... ja, daarom zijn we bijvoorbeeld ook in het Europees parlement vertegenwoordigd met de Europese Vrije Alliantie. Ja, met de basken bijvoorbeeld. Ja, maar het uh, wil niet zeggen dat je één op één dat je zeggen kan van uh, zo diep politiek uh, de schatten zitten op, op, op, uh, bijna op onafhankelijkheid. Je bent een. Een, een groepering met elkaar. Berlusconi zit met het CDA. Dat is ook niet te vergelijken uh, in het Europees parlement. Maar we worden er wel vertegenwoordigd, want wij zien wel heil in, in Europa voor de kansen van Friesland. Ik hou van Friesland. Friesland is een Riekland. De FNP wil een eerlijke deel van de Gassenbrink. Ik hou van Friesland. Een Friesland waarin de Fries met Fries kent. Ik hou van Friesland. Vierderop links-Oornorde. Wij zijn helemaal niet uh, xenofobisch van. Oh, uh, dat, die buitenwereld is gevaren, dat heb je nu ook met El Stedentag gezien. Het imago van Friesland is wel goed en alles. Uh, er wordt maar... toch ook wel veel lacherig gedaan, weet je, over vriezen en over ja, dat, dat, paspoorten. Dat, dat, dat, en dat, over... Ja, nou dat mag ook. Uh, kijk en oordeel en niet altijd van uh, dat we haast de Eskimo's in, in Lapland zijn, dat we zo ver weg liggen en dat ze kappig zijn en dat we iedereen buitensluiten. Want ik denk dat het niet toleranter in Nederland is op dit moment als de Friesen. Nou ben ik zelf Fries, maar ik kan bijvoorbeeld niet naar Omroep Friesland kijken. Want die verrekken het om hun documentaires te ondertitelen bijvoorbeeld. Er zijn wel heel veel diep Friesen. Maar aan de andere kant, als u hier woont, en ik weet niet hoe lang u hier woont... Maar dan is het toch vreemd dat u na zoveel jaren nog niet de taal verstaat van de provincie waar u bent. Dat is toch ook, moeten wij dan ons de hele tijd aanpassen aan die ander? Of zou die ander die dan graag in onze provincie wil wonen, zou die dan ook niet eens even de moeite doen om die mensen te verstaan? We moeten tien Friesen Moeten zich aanpassen op een dorpsbelangvergadering omdat één iemand dan zegt van ja maar ik versta het niet. Dat is toch de omgedraaide wereld? Dan kocht ik pas een Fries woordenboek. En er stond voorin dat, dat eigenlijk maar 60% van de Friese Fries praat. En, en schrijven is nog minder. Ja, schrijven is minder. 40% van de Friese, in mensen in Friesland spreekt geen Fries. Dat is best wel. Ja, spreekt geen Fries. Maar verstaan is 92%. 92% verstaat Fries. Ah, dus nee. ik, kan, ik kan... Dat is een stuk beter. Dat is een stuk beter. Dus 92% van de mensen verstaat Fries. Nou, dan kan je het gewoon bedienen van de taal. En als wij onze taal en cultuur niet meer hebben... dan is het toch het verschil tussen de andere provincies... Is, is weg. Als we dat kwijt zijn, dan, zijn, dan kan je kan nu reclame maken. Het is allemaal gratis. De Friese cultuur die staat. De taal die staat, onze sparten staan. Iedereen waar, weet waar we voor staan. Als we dat weg zijn, nou, dan kan je wel ophouden met het toeristenbureau. Want dan zijn we net als de rest van Nederland. Ik kom van Friesland. Stem, FNP. Morgen gaan we in Metropolis Radio naar Italië. Daar wordt gedroomd over een eigen zuidelijke staat om het aangedane onrecht uit het verleden recht te zetten. Het zou dus eigenlijk leeggeroofd. Waarom wordt dat verhaal niet verteld? Het is jarenlang beschouwd als een ongemakkelijke waarheid en degenen die er melding van maakten, voornamelijk historici uit het zuiden, werden in de landelijke media een beetje weggemoffeld. En dat is nog steeds zo. Dat is morgen in Metropolis Radio. Joskun Tjeruz, Goedemiddag. Goedemiddag. Tweede Kamerlid voor het CDA, justitiewoordvoerder. U doet van alles, van de voetbalwet <laughs> tot en met allerlei politieonderwerpen. Maar waar u hiervoor bent, is vanwege uw rapporteurschap bij de OVSE... de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerken in Europa. U bent gisteren terug een reis naar Kiev en Wenen. U bent in Kiev geweest... Uh, en nu ging opzoeken, proberen althans... Timoshenko is de oud-premier van de Oekraïne, zit vast... voor, voor zeven jaar, wegens uh, ja, een, een, een, een slechte deal met Rusland... over gasleveranties. Hmm. Ja. Dat, zou, dat zou de Oekraïnse staat een miljarden gekost hebben. Heeft u haar gevonden? Wij hebben haar niet gevonden. Sterker nog, wij hebben geen enkele reactie gekregen uh, op ons verzoek. Want je verzoekt dat heel netjes. Hè? Mm -hmm. Of je zo'n gevangenis uh, in mag, dat je haar mag bezoeken. Dat is niet gelukt. Maar wat we wel voor elkaar hebben gekregen... is dat we in Wenen haar dochter hebben laten kunnen praten... op die OVC Organisatie voor nou. Veiligheid. En... en Hoe is het met haar? Komt ze je dat uh, vertellen? Nou ja, uh, als ik haar uh, verhaal heb uh, uh, aangehoord, uh, niet goed. Nee. En dat kunnen we dus niet verifiëren... Er uh, mogen niemand, uh, niet in, nee, nee. niemand mag naar binnen. Nee. U, bent nog niet, u heeft uw, uw, uw hielen nog niet gelicht in Oekraïne. Of ja. Er komt een bericht binnen dat mevrouw Tymoshenko gezelschap gaat krijgen... van haar oud-minister van Binnenlandse Zaken, meen ik. Ja. Die is vandaag veroordeeld uh, voor vier jaar voor hetzelfde. Machtsmisbruik ja. tijdens Luts, zijn... Lutsenko, ja. Ja. Ja. Ja. Nou, weet wel. Ik heb uh, wel verschillende uh, mensen, en, uh, maatschappelijke organisaties... journalisten, ook rechters uh, gesproken. Ja, dan, dan krijg je toch een heel ander beeld dan het beeld wat wij hier hebben... Als hier een nieuwe regering komt, dan is het gelukkig niet zo... dat er wordt afgerekend, letterlijk, met je voorgangers. Ja. Nou, dat is, dat is hier dus wel gebeurd. U zei, zeven jaar, er is nog gevaar dat het twaalf jaar wordt. Want dan loopt nog voor een Timoshenko. zaak ja, voor Timoshenko van mogelijke belastingfraude. Dus als dat er nog bij komt, nou, dan, dan zit je wat langer vast. Er ja. wordt gewoon afgerekend. En dan ja. is uh, het argument van u heeft een te hoge gasprijs betaald. Nou, mij is verteld dat de huidige premier, Yanukovych een nog hogere prijs betaalt. Hmm. En heeft betaald. Dus ja, dat soort verhoudingen kunnen we vanuit Nederland... Dus niet helemaal uh, plaatsen, maar ja. ik ben dus als rapporteur... dit doe ik naast mijn Kamerlidmaatschap ja. in die uh, assemblee van nou ja, parlementariërs. Leg dat even uit, wat ja, precies wat dat, is. Ja, die ja, alle Kamerleden hebben in Nederland, of alle, sommige Kamerleden... zijn ook lid van be, zogenaamde parlementaire assemblees. We hebben bijvoorbeeld de NAVO-parlementaire assemblee. We hebben die van de Raad van Europa. En we hebben die van de OVC, de Organisatie voor Veiligheid... en Het parlement en van de OVC is dat? Parlement het parlement van de OVC, eigenlijk. daar ja. zitten ongeveer uh, per keer 300... Kamerleden van de 56 verschillende landen van Vancouver tot Vladivostok. En waar praten we dan met elkaar over nou van... Voedsel, energie, water, terrorisme, cybercrime, gevangenissen... Uh, verkiezingen doen we, verkiezingswaarnemingen doen we. Mm -hmm. Dus allerlei onderwerpen die direct of indirect... Nou ja, met veiligheid en mensenrechten mm -hmm. te maken hebben. Ja, ja. Denk je niet als je met dit soort dingen bezig bent... en je beschouwt de, de ellende en dat onrecht en het gemartel in de wereld... en mensen die in gevangenissen zitten zonder proces... krijg je dan niet een heel futiel gevoel over jezelf van wat haalt het eigenlijk allemaal uit? Of ga je gewoon met de moeder wanhoop... gewoon er Nou, tegenaan? niet met een... De moet ter wanhoop. Maar je probeert daadwerkelijk ook zaken concreet te maken. Ik heb bijvoorbeeld ten aanzien van het onderwerp terrorisme heb ik een resolutie ingediend dat ik zeg, ja jongens, de klassieke aanpak van terrorisme, bijvoorbeeld vorig jaar, dat volstaat niet meer. Je zou ja. veel meer bij jonge mensen wat... moeten kijken naar die radicalisering. Maar zijn jullie meer, is, is, ja. is dat parlement heeft het ook enige daadkracht? Anders dan adviserend of anders dan dat nationale regeringen zich achter de oren moeten krabben om te zeggen, ja als het hele, de hele westerse wereld hier zo over denkt, kunnen we toch moeilijk anders dan? Nou, dat is een element. Dat je dus met z'n nou ja, 56 een resolutie aanneemt, dat kan natuurlijk een politiek drukmiddel. Maar ik leer daar bijvoorbeeld ook zaken die ik van mijn collega's uit Amerika hoor. Hoe je bijvoorbeeld mensenhandel en kinderhandel nou, dat voorstel, bijvoorbeeld om luchtvaartpersoneel te trainen, om een extra oog te hebben, hoe kinderen subtiel. Hoe dat wordt, wordt gedaan, die ontvoeringen. Hm. Nou, dat vond ik zo'n goed idee. Dat heb ik vorig jaar bij de begroting justitie ingediend. En, en gelukkig heeft staatssecretaris Teven dat opgenomen... met het verbond van luchtvaartpersoneel. Dus je steekt zelf wat op voor beleid? Precies, het en je neemt ideeën mee. En je gebruikt dat platform om, om druk te zetten op Oekraïne... om druk te zetten op hm. Rusland aan, ten aanzien van bijvoorbeeld Sergej Magnitsky... die advocaat die is nou, eigenlijk doodgemarteld en uiteindelijk is overleden. Ja. Voelt u zich op de hielen gezeten door de gedoogpartner PVV... die toch wat andere prioriteiten in het hoofd heeft dan dit soort zaken? Nee hoor, want de PVV is ook lid van mijn delegatie. Sterker nog, okay. de heer Geert Wilders is lid van mijn delegatie. De heer Wim Korthoeven van de PVV, het is een delegatie Nederland... Eh, bestaan uit acht personen, samengesteld uit Eerste- en Tweede Kamerleden. Nou, soms is men er wel bij, soms is men er niet bij. Dus het is ook aan de agenda. Maar gelukkig kunnen wij het tot op heden altijd zo organiseren. Het valt altijd in ons recess, mm -hmm. En wij doen dit erbij. En ik vind dit ook als veiligheidswoord voor de justitievoerder. Het verrijkt mij, want het gaat over veiligheid. En dan kan ik ook eens zien wat in andere landen... ten aanzien van bepaalde onderwerpen als cybercrime... vrijheid van, van religie, eh, terrorisme, mensenhandel, maar ook... Gevangenen, rechterlijke onafhankelijkheid. Nou ja, wordt gedacht. Tuurlijk. En, en het zijn allemaal dingen. U, gaat daar, u, u rapporteert daarover. Want u bent aangewezen, gekozen ja. als rapporteur. Er komt binnenkort in Monaco, meen ik, een grote jaarlijkse bijeenkomst. En daar is uw rapportage wordt daar dan gegeven. Dat gaat dus allemaal over dit soort zaken. Als je kijkt naar um, de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Uri Roosentaal. Die heeft niet gezegd dat mensenrechten hem niets interesseren. Dat absoluut niet. Maar hij heeft wel gezegd uh, uh, dat dat spreekt vanzelf. Maar het hoeft voor Nederland niet meer altijd op de eerste plaats te komen. We moeten toch vooral ook kijken naar naar uh, onze handel en onze economie, als we het hebben over buitenlands beleid... en hoe we ons opstellen tegenover verschillende buitenlanden. Stoort u dat dan een beetje? Als je dit allemaal meemaakt en hoort... En nou, volgens mij heeft, heeft hij dat niet helemaal zo verwoord. Maar laat ik zeggen wat ik ervan vind. Buitenlands beleid en mensenrechten, dat, dat is er voor iedereen altijd en overal. Dat is ook heel nadrukkelijk uitgedragen door de vorige minister. Ik weet zeker dat deze minister dat ook gewoon heel scherp... Uitdraagt. Af en toe gebruikt de minister sommige woorden dat je denkt, nou wat komt nou op de eerste plaats? Is het nou eerst mensenrechten of is het handel? Wat mij betreft is het beide. Het een kan niet zonder de ander. Uh, want ja, uh, geen mensenrechten en ook geen ontwikkeling, geen uh, economische investeringen. Geen economische investeringen, dan kan je bijvoorbeeld gevaren van radicalisering en terrorisme hebben. Dus je hebt beide nodig. Ja, bijna, ik weet zeker dat deze minister daar ook voor gaat. Maar af en toe zegt hij dan net dingen dat je denkt van... oh, hij vindt economie wat belangrijker dan mensen. Zo is het niet. Zo mm -hmm. is het niet hij dat drukt ik zich zeker. een beetje ongelukkig uit soms. Nou ja, ik heb bijvoorbeeld heel concreet die, die motie... die van mij uh, unaniem aangenomen ten aanzien van Sergej Magnitsky. En daar gaat maar hij dan ook over mee, over, over, mee de boer op. Maar ja, dan vind ik ook... Ja, ben nou niet zo afwachtend totdat heel Europa achter jouw idee gaat staan... maar durf ook af en toe eens gewoon... zoals de Amerikanen en de Canadezen, even zeggen... nou, dit vinden wij zo'n belangrijke zaak, daar gaan wij voor. En wij zijn als Kamer natuurlijk, en ik ook woord voor de mensen... heel kritisch als ik denk, en we volgen de minister... ja, dit is te dit is, dit is passief of dit moet nog een tandje harder. Ja. Dat is natuurlijk aan Kamerleden eigen om dan te zeggen... minister, u moet harder lopen, maar ik weet ook... Zeker dat bij deze minister hard op de juiste plaats zit. En ook dat hij mensenrechten ontzettend belangrijk vindt. Want dat is ons core business als Nederland. Dat, ja. is, nou, dat het is Het is wel het is. de algemene kritiek op hem. Hè? Terughoudend, afwachtend, te voorzichtig. Ja, weet je, iedereen doet dat op zijn eigen manier. Maar het is ook aan de Kamer om te zeggen... dit vinden we voldoende of dit vinden we niet voldoende. Ja. Maar nogmaals, ik vind, en tot, tot, tot op heden zoals ik dat heb meegemaakt... met deze minister, ook bij hem... Is, uh, is mensenrechten een heel belangrijk onderwerp. Maar ja, af en toe moet je ook als Kamerlid, want anders zou je als Kamer niks te doen hebben... zeggen, nou, dit vinden we niet ver oh. genoeg, dit moet u even sterker aanpakken. Dat zou u niet mee willen maken, dat de minister het zo goed doet... dat je zegt, nou, wij kunnen wel naar huis, stel je voor. <lacht> nou, kijk, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk hebben we een kritische rol. En als wij ja. vinden dat de minister het niet goed doet... en in die ja. zaak van Sergey Magnitsky vond ik dat ook en was mm -hmm. de minister ook te afwachten? dan komt er een motie... en die motie wordt dan unaniem door de Kamer uh, aangenomen. En dan volg ik zo'n motie. En als ik vind, en dat vind ik ook, dat de minister nog harder moet lopen... ik heb recentelijk, ik geloof twee weken geleden... naar aanleiding van het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland... heb ik nog eens herhaald mijn vraag... wat heeft u nou vanaf vorig jaar gedaan met die motie? Tjurus. Want uiteindelijk wil ik wel resultaten zien, dat mm -hmm. we elkaar... Lief aankijken en, en, en goed, uh, uh, uh, laat ik zeggen, de onderwerpen op tafelen. Dat is één. Maar uiteindelijk wil ik wel dat die 60 man om wie het gaat... Hè, dat, die, dat, die, die, die, dat die niet zomaar weg kunnen komen... en dat die vrij rond kunnen lopen in, in, in Europa. Dat wil, ja. ik niet, dat wil ik niet zien. U bent daar nou geweest een aantal, aantal dagen. Bent u nog lastiggevallen gevallen over de... Polen-website van de, van de, de PVV. Nee, website. wat ik wel in de Oekraïne, wat me ontzettend heeft getroffen, dat hoorde ik van onze ambassadeur. Eh, want die brieft ons altijd als wij daar komen met de. Eh, met name de attitude van de Oekraïners ten aanzien van Polen en Joden. En later merkten we ook in, in, in, in gesprekken ten aanzien van donkere mensen. Nou, dat is toch wel erg waar we ontzettend van zijn geschrokken. Ja, nou, De discriminatie, racisme, beeld? nou ook zwarte mensen... die gewoon met, met een knuppel waar spijkers aan zitten... gewoon worden neergeslagen. Iemand komt uit een tram, of de bus werd ons verteld... krijgt een mes tussen zijn ribben. Nou ja, karikaturen, plaatjes van donkere mensen... die worden afgeschilderd als apen. Echt letterlijk. Nou, daar zijn we echt ontzettend van geschrokken. En dan vraag je af... Nou, hoe komt dat? En dan zit er toch onderhuisstof van... nou, ze zijn bang dat ze onze vrouw afpikken. Nou, dat soort beelden, dat is ook weer iets van... dat leer je, dat wist ik niet. Mm -hmm. Met name ook, nou ja, laat ik zeggen... hoe men omgaat met Polen met en Joden. Met Polen en Joden was natuurlijk van Oekraïne wel enigszins, enigszins historisch Maar, bekend, maar ja, dat hoor. Dat, dat, dat hoor je natuurlijk wel... Ja, dat, begon, dat is begonnen in 1600 zoveel. Uh -huh. Maar dat het kennelijk dus vandaag ja. de dag nog toch ontzettend speelt... nou, daar ja. ben ik toch wel ontzettend van geschrokken. De volgende klus voor de OVJZ is... Uh, waarnemerschap voor de verkiezingen in Rusland... Heb je nou een idee van hoe, hoe dat aan te pakken? Ja, ik ga daar, als het goed is ben ik daar volgende week. Mm -hmm. En dat hebben we ook met elkaar besloten. Eerst was het, moeten we daarheen? Want ja, er is toch geen competitie, was het argument. Nou, ja, juist wel, om dat waar te nemen en dat met eigen ogen te zien. Ik heb ook de, de Duma-verkiezingen, parlementsverkiezingen. Magena. Ja, dat zijn toch wel hele andere standaarden dan dat wij hier gewend zijn. Mm -hmm. En dan zeg ik ook, we zijn toch wel gezegend in Nederland. Als... Toch, en dat vergeeft het toch wel eens. Ook eh, als we die verkiezingswaarnemingen in verschillende landen. Ik heb er nu een paar mogen meemaken. Ja, wij klagen toch wel altijd aardig over alles. Dat mag ook, dat past ook bij onze cultuur. Maar als je dat dan in andere landen hebt gezien... denk ik, jongens, als je dat tegen elkaar afzet... Dan ons en zo kunnen zijn. we ook elkaar natuurlijk kritisch aanspreken. Dat is ook mijn taak. Ik heb geen oordeel over tot het dag van de verkiezingen. Wij nemen waar, wij hebben geen orde... maar daarna zal ons rapport verschijnen. En wat gebeurt er dan, wat, ten slotte, met zo'n rapport? Dan zegt over nou, OVD, het is volledig misgegaan. Gelooft u mij, dat vindt geen enkel land fijn. Als wij dat met elkaar uh -huh. weer... als we dan de volgende zomersessie bij elkaar zijn... en we zeggen... Nou, dat wordt als subtiel zo gebruikt. Technisch voldoende. Kom alles wat daarna komt aan bijzinnen. Nou, dat is eigenlijk voor een, <lacht> voor een politicus wat te begrijpen. De deugt er niks van. Nou, dan hoor je ook de Russen reageren. Die reageerden twee dagen geleden. Die zeiden ook, nou, wij beseffen nu ook dat alles niet netjes is verlopen. En dan hoop je en dan verwacht je toch ook dat de volgende verkiezingen. Met mm -hmm. de aanbeving natuurlijk voor. Uh, maar niet dat er, er iets zijn. teruggedraaid wordt, bijvoorbeeld. Dat ze zeggen: streep door deze verkiezingen, we gaan het nu eens nee, even dat, doen. Nee, dat zie ik nog niet gebeuren. Dat kun, nee. nee, maar je, je gaat natuurlijk wel de legitimiteit uh, uh, op. En de dus sterren, als we niet uitkijken. Ja, zo is dat. <lacht> maar meneer Turings blijft zitten, want we hebben zometeen na vier uur uh, nog een half uur villa met ons panel: Schuld en Boete, ons juridische panel met juridisch nieuws. Blijft u vooral zitten, uh, schuiven dan nog twee andere leden aan. Tot zometeen na het nieuws.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 zo veilig, Een SNS-participatiecertificaat. tien jaar lang. Vaste rente en deelnemers konden er tussentijds uitstappen. Maar het lijkt heel anders uit te pakken. Bank en consument ontmoeten elkaar voor de rechter. Vanavond in radar. Half negen bij de Tros op Nederland 1. Tijdelijk 1% rentekorting op een persoonlijke lening. Kijk op abnambro.nl slash lenen voor de voorwaarden. ABN Amro. De bank anno nu. Let op: Geld lenen kost geld.